Deel 1 dus van het hoedje met de groene veer. Niet, nou, hallo. Heeft iedereen alles? Staat ja. niemand erop? Nee, nee, even stil. <laughs> nu even stil, even stil. Jehoffaak, ja, ja. he? Ja, ja, ja, natuurlijk. Op jullie en een gelukkig lang huwelijk. Ja, wat ja, ja, wil ik nou nog meer zeggen? Hoe lang zijn jullie eigenlijk al getrouwd? Ja. Vertel het eens. Nou, we zeggen het maar, schat. Johnny Brandt is nieuwsgierig. Ja, precies, vier weken. Een oorlogshuwelijk. Nou, vier weken is niks. Ja, maar we kennen elkaar langer. Aha. Ach, hij was een half jaar mijn kapitein. Hij liet me dikwijls op rapport komen. Oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. <laughs> nou, nou weet je trouw, hè? Je hebt ons nog weinig verteld, Burton. Twee jaar uh, Vietnam moet toch wat hebben opgeleverd? Maar hij is een geweldige verteller. Er moet een verhaal van hem loskomen waar we van kunnen smullen. Oh. van de oorlog smul je niet. Nou, red het dan. Ik werkte in Vietnam als toegevoegd semi-arts in het hospitaal waar mijn man commandant was. We zijn allebei blij dat we terug zijn. We willen de oorlog vergeten. Dat was veel ellende. Uh, jullie waren dicht bij Sagon hè? Oh, Sagon, de stad met de meeste bordelen. Uh, de <laughs> stad met de meeste rampspoed, wat de kranten schrijven is niet altijd waar. Natuurlijk, er gebeurt moord en doodslag. Dat gebeurde zelfs in het hospitaal. Uh, interessant, moord in een hospitaal. Vertel oh. Er werkte in het hospitaal een Vietnamese chirurg. Een zeer knappe specialist. Werd hij vermoord? Inderdaad, Jack. Hij werd vermoord. Onder het over van de kapitein? Nou, vertel jij het maar, Bert, en Je vertelt beter dan ik. Nou, ik weet dat jij een boek kunt schrijven. Dat zou best gaan, partner. Nou, hoe is de titel? Het hoedje met de groene veer. Ja, ho ho ja, hoe raden jullie het zo, hè? Misschien is het wel verstandig, mijn verhaal door een stel drinkenbroers te laten testen. Ja. Ja. Het speelt zich af in een paar geïmproviseerde barakken. Hoofdzakelijk opgetrokken van ruwe planken en bamboe. Aan het hoofd. De Vietnamese arts, dokter Toe. Ja, ja, en hij had hem toegevoegd om de dokter op zijn vingers te kijken. <tie> ja, ja, ja, ja, ja. Dat mocht hij niet uh, merken, maar het kwam er wel op neer. De Amerikanen waren de baas. Ja, ik was daar voor de bewaking. Ik had een kleine dertig soldaten... met aan het hoofd Sergeant aan Een krachtpatser die een soort van kantoor had naast die barakken. Daar werden ook de medicijnen bewaard in een speciaal afgesloten kast. Dan waren er nog twee verpleegsters... ...zuster Lo Sing en zuster Lee. Oh, schatjes om te zien. Ja, ja, ja, ja, ja. Bevert werd geassisteerd door een soldaat eerste klas... ...die nog een belangrijke rol zal spelen. Ja, maar wat had jij dan nog te doen, Bertum? Hij He, het goed maken, kapitein Bieber. Oh, onder andere... Ja, het moet gezegd, hij werkte zich niet dood. Ah, controle is er helemaal nodig in het leger. Oh, ook in een hospitaal. Dat zal jullie spoedig duidelijk worden. Nou, wij gaan ervoor zitten, hoor. Nou. Luistert iedereen? De eerste bladzijde heb ik juist uitgetikt. Mag ik voorlezen? Ja, doe het. Het is moordend heet. Zuster Low, een knap meisje met een ivoorkleurig gezicht en gitzwart haar, heeft getelefoneerd in het geïmproviseerde kantoortje van saint jean En legt met een haar eigen elegante gebaar de horen neer. Haar uniform aan de hals open en met de mouwen opgestroopt staat erg goed. En elk gebaar is langzaam. Ze knipt de mes open en snijdt de lijn van de telefoon onder aan het bureau door. Als ze iemand hoort aankomen, klakt het lemmet met een verbluffende snelheid dicht. Sergeant Bevitt slentert binnen, de ogen half dicht als hij haar ziet. Zijn uniform is slobberig. Het hemd hangt tot de broekband open. De mouwen opgerold. Een tatoeering op de arm. Hij is verbrand door de zon. Gezicht en borst glimmend van het zweet. Hij schopt een bierblik weg... En gooit zijn pet op de lichtstoel in de hoek. De pet valt op de grond. Zuster Low raapt de pet op en legt hem op de stoel ernaast. Bevet veegt zijn gezicht af met een vuile zakdoek. Zijn blik is die van een tijger. Waar is de dokter, zus? Dokter Toe is in het hospitaal. Ik roep hem. Zo, die spreekt onze taal, hè? Ik roep hem, de dokter. Dokter, spreekt uw taal ook? Nou, dat spaart er een tolk uit. Ga malen. halen. Hé, hey, zus. Is het bier al gekomen? Ik zal het zien. Anders, ik breng water. Wat doe je daar? Glas uh, schoonvegen met schone doek. Dat moet altijd. Hygiëne hier nodig. De telefoon doet het niet. Oh, heert ik wat zo. Materiaal is niet altijd in orde. Ik haal water. Wacht! hè? Wat heb je daar? Oh, een mes. Amerikaans spullen. Gevonden? Het is flink scherp, zus. Zie je? flink scherp. Snijt alles door. Om te dokter! Verdomde slet. Hè? Eh? Oh, moorden die hitte. Is dat het laatste nieuws? Soldaat eerste klas looten. Zo. misschien kapot. He, stikke dood, een rotzak. Heb ik met het laatste nieuws gedaan, de krant. Verrek, mooie zussen hier, sergeant Bebber. Mooi goed. Wat was jij in het dorre geleuwe, Luther? Ik, ik uh, tel de balen die aan het schip kwamen. Telde de balen? Ja, die werden gehezen, sergeant. Ja, zoiets dacht ik wel. Verdomd als ik het snap dat ze jou een streep hebben gegeven. <laughs> snap ik ook niet. Jij hebt geen verstand van, zussen. Heb jij dat begrepen? Er kwam anders mooi goed langs. Verrek mooi goed. Zeg niet dat ik er geen verstand van heb. Ik kan je wel op je smoel slaan. Kijk niet zo stom. Wat denk je dat we hier voor zijn? Waarom zouden ze een honderd van verlies nemen... om deze verdomde post te bezetten? In dienst vraag je niet waarom, is me gezegd. Hé, hey, waarom doet de baas dat? Een kerel met hersen zou begrepen hebben... dat hier een microfoon in kan zitten. Dan beter de boel kapot. Als de mij lacht, dan gaat alles kapot. De hele rotzooi hier. Zie jij wat dit is, Johan? Dat is een mens, toch? Amerikaans? Van de luchtmacht, dat wil zeggen, nou? Een mes van de luchtmacht. Komiek, je bent geschikt voor een circus. <gif> Heb ik ingestaan. Oh, als wat? Dat zijn van die kerels in een paard. Kijk, dat is zo'n paard, hè? Dat he? achterstand uh, zeker? <gif> ja, ik was de grapjas. Nou, oh, dat klopt dan. Ik zal het nog een keer met je proberen, komiek. Nog een keer. Dit mes was van een vlieger. Er staan letters in. Zie je? J.K. Verdomd. J.K. Vermoedelijk is de vent begraven, Louten. Maar waar, dat weet geen mens. Er komt hier ook nooit een mens achter. Die vlieger kan ook afgeschoten zijn en weer in onze linie gevallen. Wat? Nou, dat kan toch? Nou ja, en dan brengt hij zijn mes hier binnen voor de operatietafel zeker. Dat heeft hij nog even verhaal gedaan. Nee, nee, dat kan niet. Het lijkt u wel of ik voor een kleuterklas sta. Wel, nee, zo erg is het niet. Maar ik kom erachter. Ik kom erachter, Sergeant. Misschien. Nou, ik moet altijd even wennen. Maar ik wens snel. Loyal. Ja, ja. Weet jij wat er achter die deur staat? Nee. Nee, dat weet ik niet. Er staat een gele te luisteren. Te laat. Staat er achter die deur. Gerek. Ik breng kruiptje water. Er is geen bier. En het vervolg klopt jij. rust, begrepen? Dokter komt. Blijf hier. Wie heeft je gezegd die telefoonkabel door te snijden? Ik vond briefje in mijn zak. Hier is briefje. Wat staat erop? Er staat op wat ik doen moet. De telefoonkabel doorsnijden. Meer niet. Als je ligt, zus, dan kun je je mat ophalen. Laag niet! Je kan hier aan twee kanten een strop om je nek krijgen. Dat weet je toch? Ja. Mooi, dus dat weet je. Maar je weet niet hoe dat briefje in je zak komt. Dat weet je niet. Natuurlijk niet. Hier is voldaan de eerste klas achter je staan. Dan vind je nek te moe voor een touw. Maar ik niet. Hou nog een glas. Vind ja. Nou, ik het toch nog rekening mee dat ik beluisterd word. Ja, dat kan wel. Maar een lekkere meid is het. Ik gaat misschien wat te hoog voor het achterste eind van een paard. Maar jij kan dan beter even de staat optikken en 10 dollar betalen. Dat is beter dan je te laten uithoren door een griep met een diploma en 70 tijden. Nou, 60. Als ze vrienden vijand kunnen ver verstaan, dan kunnen we meer doodkisten in elkaar timmeren. Dat weet je dus, Luton. En dat is geen goede raad. Wat is een nou? Hoe lang ben je al hier? Drie weken. Toegevoegd aan administratie. <laughs> ik hoor eigenlijk achter dat bureau te zitten. Maar mijn meerdere zitten er al, met een mes. Ik zit hier voor jouw veiligheid, jongen. Ik zit hier te proberen hoe jij je kop op je romp kan houden. Jij denkt waarschijnlijk ik zit in een ziekenbarak met een rood kruis boven mijn kop en ik heb de kost voor het kouwen. Mis! Wat heb jij het mooi mis, jongen? Waarom denk je dat ze mij hierin geschopt hebben? Dat weet ik niet. Juist, dat weet jij niet. De laatste jaren niet anders gehad dan rotklussen. Is het ergens gevaarlijk, stuur Bevette maar heen. Er staat er weer een achter die deur. Alsjeblieft, de mooie. Met een glas en een schoose vet. Hygiëne. Ik heb je toch gezegd dat je moest kloppen, zus. Sorry. Ja, drink jij eerst maar. heerlijk oh. hoor. Onbetrouwbaar vuil tuig. Om mij vangen ze niet. Om de ze niet. Ik heb het twee keer laten vangen. En ik kwam met de tranen. <lacht> Blanke vrouwen gaan janken. Maar dan weet je tenminste dat je genomen wordt. Maar hier wordt er niet gejankt, Onthoud dat, jongen. Hier wordt geglimlacht. Dat is veel linker. Geen, geen mens begrijpt waarom, maar hier grenzen is altijd. Er kan geen mens het wijs worden? Geen mens. Geen mens kan er verdomme uit wijs. Verdomde, rot hitte. Geen bier ook. Wat organisatie. En je kan er niet uit wijs. Geen mens. Wel? Zo. De dokter, neem ik aan. U liet mij roepen. Schrikte dokter van ons. Ik heb schrikken afgeleerd. Dus u hebt geen angst voor de nieuwe machthebbers. Dokter, houden ze in uw ziekenhuis zo van rood. Rode kruizen staan bij dozijnen rondgeklarkt. Ik begrijp niet. Nodig tegen luchtaanvallen. Dat is toch voorschrift. Op de grond, op de daken. Uw vliegers moeten dat kunnen zien. Hier veel zieken. Op grote barak is een kruis van 10 meter. Groot kruis. Dat heb ik ook gezien. Een kerstvers. De verf is nog nat. En de restanten van de verf zijn verdwenen. Vreemd? Inderdaad. De Fiat Kong nam ze mee. Hadden ze daar een tijd voor? Waarschijnlijk. Zij hebben het kruis geschilderd drie dagen geleden. De vijand doet wat hij wil. Zij waren de baas. Waar? <laughs> waren, ja. En schilderen zijn ze goed. <laughs> Dokter, logeren ja. de staf hier onder het kruis. Niet dat ik weet. U hebt een Amerikaanse vlieger verpleegd, dokter. Mogelijk. Ik wil zijn nummer weten. Dat zal u niet zoveel moeite kosten. Ik zal zuster vragen. Ik heb liever dat u dat zelf doet, dokter. Oh, juist. Zijn initialen zijn J.K. J.K. Juist. Meegaand genoeg, de dokter. Oh, dat was deze dokter. Voor de vijand ook. Nee, dat moest hij toch wel, anders kon zijn gele smoel niet meer lachen. Er <laughs> is geen lachen, jongen. Ze lachen niet. Ze lachen nooit. Maar dat dan wel is, dat weet geen mens. Geen mens. Ik voel dat hij me belazert en ik kan hem niet op zijn smoel slaan. Dat heb je met je rotzakken. Je weet nooit of je een vriend of een vijand voor je hebt. Ze grijnzen. Altijd. Ze grijnzen maar. <laughs> Ik dacht... Hè, Jij ik moet niet denken! Ja, ik versta je wel. Oh, wat hitte. Luton, laat je gezicht zien. In alle hoeken en gaten. Niks vragen, alleen kijken. Laat zien dat je er bent. Ze moeten bang voor je zijn. En Loer niet naar die meiden. Dat is het gevaar dat je toehalen. Ik begrijp je wel. Ik begrijp alles. Ja, dat zit nog. Ik weet het. Niet loeren. Alleen in de hoeken en gaten. Ik weet het. Ja, ik weet het. De circus, klouw. We zijn met sigaretten voor het domme. Ah, uh. oh, kapitein Beurzen. Wat heb je gevonden? Dit. Een stuk snoer? Een deurgesneden snoer. Van de telefoon. Ja. Is dit het bureau van de dokter? Ja, kapitein. Het is warm, sergeant. Ja, zegt u maar gerust heet. En wat hebben we hier? Medicijnen. Ja. Het zou onzin zijn te zoeken naar paparazzen die er niet zijn. Hier, een zootje papier, speciaal voor ons neergelegd, waar we niks aan hebben. De Vietcong is vertrokken met alles wat ze mee wilden nemen. Tot de rest rode verf toe. <laughs> of ze goed zijn ingelicht. Is het belangrijk wat ze meegenomen hebben? Nee, kapitein. Het is belangrijker wat ze achterlieten. Eén dokter, twee verpleesters met opleiding... ...tien negers en een oud-wijf van de keuken. Veertien bedden, twaalf zieken, één doodje en één bed leeg. Het staat allemaal op dit briefje. Om de spionnen voor de Vietcong eruit te pikken... ...heb ik nog geen tijd gehad, maar vinden doe ik ze. Waar is de dokter? Die zoekt een legernummer van een Amerikaans vlieger. Een vliegen? Nee. Ja. hij lag in het bed dat nou leeg is... Het was een veilige plek. Was. Dit gebied wordt nu beschermd door onze mensen, maar het blijft een prima doelwit. Barrett. Kapitein. Hoeveel man wil je er bij hebben? Niet één. Hmm. Loeten is een beginneling. Oh. Erger nog, hij is het achterrent van een paard. Nog niet eens een levend paard, een klunts. Ik leg hem in dat lege bed. Waar is die knaap? Wat doet hij? Het pak leren. U kent het. De verpleegsters vinden briefjes in een zak wat ze moeten doen. En ze doen het uit angst. Ja, ik zal ze leren wat angst is. Wat zou je. Ah, dokter Toen? Dokter en chirurg. Kapitein Burton, commandant. U vroeg om briefje met nummer. En zijn naam? Wij weten alleen nummer. Wij doen ons best zieken te helpen. Meer niet. Wat maakteer je die man? Ik dacht, u kan beleefd zijn. Ja, dit is het nummer. U weet zijn naam niet, dokter? Nee. Hij was officier. Uh, wij hebben deze post nu vast in handen en laten die niet meer los. U kunt gerust spreken. Is mij verteld, drie keer. Ik ben dokter, ik verzorg zieken zo goed mogelijk. niet. Onder een rood kruis van tien meter. Ik zorg hem voor veiligheid, zo goed mogelijk. Voor uw veiligheid zorgen wij, zo goed mogelijk. Dat heeft ons tot nu toe vijftigduizend man gekost. Zoveel? U kunt gerust uw werk doen, dokter. Maar u begrijpt dat wij zo nu en dan nieuwsgierig kunnen zijn. Moeten zijn. Ik zou graag een lijst hebben van de medicijnen die in voorraad zijn. U kunt ons vragen wat u nodig hebt. Kast afgesloten. Vergiften. denkt de dokter dat daar nog geen mens in kan komen. Dat is strafbaar. Flauwe kon. Gaat u zitten, dokter. Wij maken veel mee en ik begrijp. Het spijt me. Ik ben wat laat. Ik kon geen wagen krijgen. Uh, miss Helen zal uw werk wat verlichten, dokter. Bent u arts? Semi-arts, maar noemt u mij maar zuster Helen. Ik ben drie maanden in Vietnam en aan het klimaat tamelijk gewend. U bent nog zeer jong. Ik ben 25 jaar, dokter. Prachtig. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Als je o, Helen, dus jij komt er in hoogst eigen persoon in voor. Nou, dat vind ik zo ja zeker, hij heeft me niet vergeten. Ja, ja, ja. Er verschijnt nu een vrouwelijke soldaat die daar nog veelvuldig veel gebruikt en misbruikt worden. Een kind bijna met een jong en knap gezichtje. Ze brengt een vuil papier voor de dokter. Als ze het wil geven zegt de dokter een paar onbegrijpelijke woorden en geeft het vuile stuk papier een beurten. Zonder iets te zeggen gaat ze weer weg. U kan dit niet lezen en zij kan niet praten. Zij werd gewond in gevecht. Ze heeft geen tong meer. Ze is een lief en goed kind en alleen geschikt voor hulp in Barak. We geven haar lekker eten. Ik had dit verwacht. Ik vertaal voor u. Eén man is dood, beste zo. U neemt me niet kwalijk, ik ben nodig. Zoiets onbegrijpelijks. Zal ik het nog eens laten vertalen? Ik ben ervan overtuigd dat iemand dood is. Ja, het kan ook zijn dat hij al dood was, twee uur geleden. Dat zoekt u dan uit? Last van de warmte? Een beetje, ja. Denkt u dat u het hebt? Het zou wel moeten. Heeft u een wapen? Is dat beslist nodig? Bedoelt u... uw spullen worden zo spoedig mogelijk gebracht? Ja, zo spoedig mogelijk is het rechtbaar. De telefoonlijn is verneemd, maar dat komt straks in orde. Ik zal een korte golfstander laten brengen. Ja, dat is een goede maatregel. Alleen heb ik geen steek verstand voor zo'n ding. Twee knopjes indrukken en dan maar praten. Niet zo moeilijk. In ieder geval zijn hier twee sterke knapen om je te beschermen. <laughs> Denkt u dat dat nodig is? Och, dat weet je nooit bij die Vietnamese, hè. Ze lopen van de ene partij naar de andere. Iedereen hier is bang voor zijn hartje. Ja, ze zijn toch hier door het zuiden aangesteld? Dat zijn ze. Maar dat zegt voor een geel gezicht weinig. Je kent ze niet aan elkaar. Zelfs dokters vergissen zich daarbij. Dat zult u ook ondervinden. En heel gauw, zuster Helen. Bedankt voor de les, kapitein Burton. U gelooft mij niet helemaal, hè? Deze doorgesteerde telefoonkabel. In opdracht gedaan, luidt het commentaar. Je moet beginnen met vertrouwen te winnen. Ja, daar bent u al mee bezig, heb ik gezien. Dat arme kind dat nooit meer praten kan. Ik zag u zo even vriendelijk naar haar toe gaan. Haar hand strelen, haar een sigaret tussen de lippen steken. En tenslotte een klopje op de schouder. Het mooie snuitje glimlachte zelfs. Mag dat dan niet? De glimlach veranderde Ben haat toen ze ik. Pas een minuut later liep ze weg. Ze schuift meer dan ze loopt. Op zachte sloffen. Ja, ze zijn onbegrondelijk. Ja, onbegrondelijk. De sleutel van de medicijnkast, zuster Helen. Dank u. Ik blijf nog in de buurt en uh, kijk wat rond. Prettig dat u in de buurt blijft, kapitein. Ja? Moest vragen of u een nieuwe water wil... Ach, jij bent... Sister Lee. Je lijkt erg op je collega. Wij lijken op elkaar allemaal een beetje. Jij draagt een bril. Ik draag een bril. Altijd? Ik draag... <laughs> Om jullie uit elkaar te houden. Graag nog wat koud water. Ik zal halen. Verdomme zegt, daar moet je wel aan wennen. Waarom, Luther? Dat er niet altijd een zus tegen je aanloopt. Ja, erg onaangenaam. Oh, neem me niet kwalijk, dokter. Zuster Helen. Oh. Nou, helemaal niet kwalijk. Een beetje vloeken helpt altijd, denk je dan. Het geeft natuurlijk geen s'nachts tegen die rothitte. Hé, hey, Is dat wat tegen puizies? Mijn nek jeukt. Ik heb nooit wat, maar hier nee, heb ik van alles. Niet krabben, ik zal je een injectie geven. Oh nee, ik heb het al zo heet. In elk geval niet krabben. Ja, niet krabben, niet krabben. U hebt gemakkelijk praten. Het is een kruis. Een kruis moet je dragen. Ik mag hier eigenlijk niet staan praten, maar de baas jaagt me op. Ik moet hier ook meuzen. Dat moet ik van mijn baas. Mijn baas is sergeant uh, Beffitt. Ik moet me laten zien. Ook van mijn baas. Allemaal instructies van mijn baas. Ik moet respect afdwingen. Nou, heb ik daar nou een gezicht voor? Zeg zelf, dokter. is <laughs> uh, uh, zuster. Ik zou me toch maar aan de instructies houden als ik jou was. Ook voor je eigen best, Wil. Mijn baas, hè? Je ziet in alles een vijand. Ja, nou is het natuurlijk zo. Geef een Vietnamese geweer in zijn poot en hij is soldaat voor je. Komt de vijand eraan? Zet hij dat geweer tegen een boom en hij is opeens bedelaar. Nou, zoek het maar eens uit. Ik geloof dat we een uiterst moeilijke taak op ons hebben genomen. Het beste er maar van maken, vind je ook niet, Luton? Het verbaast u zeker ook, hè? Dat ze mij een streef hebben gegeven. Wie dan nog meer? Mijn baas. Hem verbaast het meest. Dus de sergeant Bevert lijkt me een mannetje sputter. En een man met veel ervaring. <laughs> van vrouwen weet hij niks af. Oh, nee? Interessant. Hij begint met tegen ze te kafferen. Dat is fout. Als je van een vrouw wat gedaan wil hebben, moet je beginnen met grappig te zijn. Vrouwen bakken nou eenmaal beter je biefstukkie dan als je het zelf doet. En ik ben een liefhebber van een goed stukje vlees. Ja? Ah, zusterlie. Karaf water, twee glazen, servet, prachtig. Goed schoonvegen, randen, uh, karaf ook. Nou, een plaatje. Je biefstukkie. Water? Je moet hier veel drinken, is gezegd. Wat heb jij gezeten, Luton? Ik ben je nergens tegengekomen. Er is me niet verteld dat dat moest. Oh, hij lacht. Klopt die geneesrommel, dokter? Als het niet klopt, zal ik je waarschuwen, generaal. Oh. Kan je nog te ginniken? Nou, Dat is onbewust. Dat is echt onbewust, hoor. Zo ben ik er eenmaal... Dat moet je voor mij nooit serieus nemen. Mijn persoon moet je nooit serieus nemen. Dat ben ik dan ook helemaal niet van plan. Dat ja, zeg ik toch. De dokter zal het niet prettig vinden als je op zijn vingers wordt gekeken door een vrouw. Denkt u ook niet? Misschien is dat niet nodig. Dat is wel nodig. Denkt u dat voor mij maar aan. De grote fout die alle nieuwelingen hier maken, is vertrouwen schenken. Tegemoet komen. Als gelijke beschouwen. Flauwe kul. Flauwe kul. dat ook in de geneeskunde? Ook daarin. Dat Klinkt. Het verstandigste is dat u mij alles meldt. Alles? Ik bedoel alles. Dat is nogal wat. Ja, ook als u denkt dat het niet de moeite waard is. Het klinkt als een bevel. Dat is een bevel. Misschien een levensverzekering om het mooie lichaam van dokter Ellen. <hijen> Sta dat de te grinniken? half paard. Het is hier een van de onveiligste plekken van heel Zuid-Vietnam. Het kamp dat het tweede legerkorps bezet houdt... ...is al twee keer door de communisten veroverd. En de laatste keer hebben ze hier een bloedbad aangericht toen ze honderden rebellen als burgerwachter-recruite het kamp binnensmoggelden. Die verraders knalden het Vietnamese garnizoen weer en het Amerikaanse opleidingspersoneel. En dan lieten ze een volgende groep guerilla's het kamp binnenrukken. hier nou een mengsel rond van rassen, zwarte en blanke Amerikanen, bruine montagnards en geen Vietnamese. En van de laatste weet je niet of ze je vrienden of je vijanden zijn. En als ze die plots in de geweren leegschieten. Misschien vervel ik u, maar een verdwaalde kogel kan in elk lichaam terechtkomen. Ook in een ziekenverhaal. Waarschijnlijk hebt u wel gelijk. Ik heb gelijk. En dat moest niet plotseling uw gezicht te worden. <totstuk> Natuurlijk niet, het spijt me. Het lijkt wel een bewaarschool. Wat <totstuk> bedoelt hij mij mee? Let op. Let op, let op wat er gebeurt. Wat moet jij achter die deur? Nou! Ik heb lijst van medicamenten. Lijst van medicamenten die nodig zijn, dokter Toe, om gevraagd. Maar iets gezegd door kapitein, hij moest vragen. Medicamenten zijn nodig voor zieken. Jij moet kloppen, heb ik je gezegd. Ik wil kloppen, u bent mijn voor. Ja, dat zal ik altijd zijn, onthoud het goed. Ik niet vergeten, vergeet nooit iets. En vier die lijst. Dokter, toen heeft mij gezegd, ik moet lijst geven aan zuster Helen, mijn collega. Ho, ho, ho, ho, ho, onze glazen staan nog vol. Zullen we nu even pauzeren? De ja. sfeer schitterend getekend. Ja, maar je gaat toch door de boot? door.